2010, al 20 jaar live. CGFN, met, met nu het laatste uur.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 In de twintiger jaren, dertiger jaren, verstond ik nog niet. Ja. Ik, ben iemand, uh, ik ben er een uit een uh, familie van uh, elf kinderen. Elf kinderen. Dus het, wa het was een gezellig dorpje, want wij hadden de meerderheid ja. in het dorp. Het grootste gezin van het dorp. Ja. En was u de jongste, de oudste of de tutisoneer? Ik, ik, ik, ik zat er tussenin. Uh, om nou even de, de zaak te schetsen. Mijn, mijn vader had een uh, taxibedrijf.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 is wel bijzonder. En ik heb begrepen dat u ook in het zakenleven bent gekomen zelf. Dus dat zat er al jong in misschien. Uh, ja, dat was misschien niet zo fraai waar ik mee begonnen ben. Dat was de, de zwarte handel in de oorlogstijd. Oké, okay, ja. Wat, uh, wat gebeurde er toen dan? Uh, geen grote, grootse dingen, maar wel uh, melk halen bij de boer. Ja. Want in het in plaatsje waar we toen woonden dat was Dokkum daar uh, was alleen maar uh, de hoe heet de ketel de gaarkeuken oh ja de, de, gaarkeuken. de gaarkeuken ja in de oorlog en wij met zo'n gezin hadden wij natuurlijk wel iets meer nodig dan ja elf kinderen uh, dus uh, <coughs> ik had dan melk bij de boer het was op een oude oh, fiets ja. met ja. houten banden ja. vijf kilometer fietsen Flesje met, of een, ...een kruidje met melk achter op de fiets en weer terug. Ja. En op een goede dag werd ik aangehouden door de Duitsers. Ja. En zeiden: wat heb jij daar? Hm. Ik zeg: nou eigenlijk niks. Maar ja, ik moest het toch even open ja. doen en leeg gieten. En dan oh, mocht ik maar oh. door. Ja, je mocht het niet houden. En, en het was natuurlijk een ramp. Ja, geen mijn melk moeder had, Mijn moeder had ook met zo'n gezin wel gerekend op een beetje... Extra. Een, een beetje extra, ja. Ja, Echt? dat waren dus eigenlijk uh, benarde jaren.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 Dokkum, zeg maar. Met 14 jaar ging je naar de grote stad. De, Dokkum, gro gro grote naar School? Stad, ja. Of werken misschien al? Ja, daar werd ik. Daar kreeg ik een baan. Of een, een, een, een, ja, een baan. En dat zou je kunnen noemen: van flesjes, spoeler tot eigenaar van een internationaal marketingbureau. Dus je bent uitgegroeid. Ja, daar, ja. in het dorpje zelf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 ja, met een plan, met een plan. zeker. Ja. Want als jij niet ziet wat ja. je doelstelling hier is, kan je het ook niet bereiken Ja, dan moet je je doel voor ogen hebben en daar eigenlijk naartoe werken. Dat is en uw advies. Ja. ja, dat is een hele goede. En uh, dus u bent uitgegroeid tot, uh, totdat u bij de uitgever werkte. En uh, wat, wat deed u daar precies? Wat, wat houdt dat in? Dat was vooral de, de relaties met, met de reclame. Ja. De relaties met de reclamebureaus. Oké. Okay. Dus de, de, en ook het produceren van, van uh, drukmateriaal, grafische. Uh, uh, grafische materialen? Boeken, Ga tijdschriften misschien al. Ja, ja. Met de grafische kant, heelt ja. u zich bezig. En houdt dat in dat u tekent of schrijft? Ik, ik schrijf niet. <laughs> ik teken ook niet.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 Never to stray from you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 duurde het wel drie maanden, iedere dag op reis, Zo. voordat ik een klant eigenlijk uh, kon... kon uh, ja. Ja, ja, voordat er een klant kwam. Dus je ja. moest heel veel lobbyen overal en dat duurde wel drie maanden. En u ging, ja. hoe, hoe ging u naar die klanten toe eigenlijk? Ja, nou in het begin, het is eigenlijk nu achteraf een lachertje, maar in het begin uh, ging ik dus op de fiets en uh, van de fiets naar de bushalte... <coughs>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 Uh, kwam ik in uh, contact met grote bedrijven, met miljoenen bedrijven. Dat was tenminste miljoenen bedrijven die uh, een uh, advertentiecampagne uh, voerden. U bent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 Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof dat ik 52 was. Oh ja. Dus u heeft dan heel wat jaren nog in Vancouver doorgebracht? Ja, 20 jaar hebben we daar gewoond. En uh, <coughs> op een bepaald moment uh, moesten we daar toch iets. Ja, nu kom ik al met de studie. Ja. Hoe heeft u eigenlijk. Even terug willen we nog even weten. Hoe heeft u uw vrouw ontmoet destijds? Want u woonde in Haarlem, ja. u had dat bedrijf. Oh, oh. En u had misschien wel een leuke secretaresse. Maar dat was niet uw vrouw. <lacht> Denk ik zo. Nee. Nee. nee. Dus hoe zo, heeft u uw vrouw uiteindelijk ze ontmoet? Dat was inderdaad erg aardig. Want in het, in het begin hadden we lang geen fulltime job voor haar. Ondanks dat ze halve dagen kwam. Dus zij konden haar eigen. Uh, Werkjes, uh, ja, daarnaast doen. Uh, maar uw ja, vrouw ontmoet ze u in Zandvoort? Het, ja, ja. Uh, op, een, op een goede dag. Uh, het was inderdaad op een goede dag. Het werd een hele goede dag. Want uh, ik, mijn vriend... Uh, en ik... waren besloten om op een zondagmiddag... eens naar het Thee in Zandvoort... bij Hotel Bouwers te gaan. Ja, dat had je daar toen inderdaad. Ja. Ja.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 ja, dat is uh, definitief contact geworden. En, en na een half jaar zijn we getrouwd. Mm -hmm. En dat is nu 52 jaar. Geleden. Ja, u bent alweer 52 getrouwd, ja. Marta. Ja. Zo ja, want u heeft pas uh, 50 jaar huwelijk gevierd, maar dat is alweer twee jaar geleden. Ja. Ja, 52 dat klopt. jaar. Dus u bent zeer gelukkig samen als ik het zo begrijp. Absoluut. <laughs> en u heeft veel gereisd. Heel veel. Ook met elkaar. Natuurlijk, natuurlijk in die tijd dat we in Vancouver woonden, hebben we echt uh, ja, een feestelijke periode van gemaakt. Want we hebben een grote motorhome genomen. Ja. En uh, we zijn uh, heel Amerika doorgecrossed. Met de motorhome. Elkaar. Ja. ja. Dus en in die, tijd ging mijn, in die tijd ging mijn vrouw uh, schilderen en ik studeerde theologie. Dus we hebben daar een fantastische periode gemaakt. Maker, change me a Lover, love me Cause I'm so tired of living for The kind of love that only lasts for a while The pain, the shame Tear me up inside So I fall On my knees To get back on you oh.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 Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft rond half twaalf de A1 en de A35 weer vrijgegeven. De wegen waren vanavond afgesloten omdat duizenden fans van FC Twente op de weg liepen... om een glimp op te vangen van de spelersbus die met de kampioensploeg op weg was naar Enschede. De bus met de Twente spelers reed onder politiebegeleiding langzaam richting Enschede... waar de fans de hele avond al feest vierden. Eerder werd gezegd dat trainer McLaren en aanvoerder Nkufo vanavond nog de kampioenschaal zouden laten zien. Maar de politie spreekt dat tegen. Morgen is de officiële huldiging op het parkeerterrein naast het stadion. De olievervuiling in de golf van Mexico kan een milieuramp van ongekende omvang worden. Dat zei president Obama tijdens zijn bezoek aan de getroffen regio in Louisiana. De, re de regering zal alles doen wat menselijk gesproken mogelijk is om de schade te beperken, zei Obama. Volgens de president is het duidelijk dat de Britse oliemaatschappij BP verantwoordelijk is voor de vervuiling en dus ook voor de schoonmaakkosten. In de staten Florida, Louisiana, Alabama en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. In Louisiana en een deel van Florida mag vanaf nu niet meer worden gevist vanwege de olie. Griekenland krijgt een lening van 110 miljard euro van de 16 euro-landen en het internationaal monetair fonds. De ministers van Financiën zijn het daarover in Brussel eens geworden. De eurolanden zorgen voor 80 miljard euro en het IMF levert 30 miljard. Van de Europese landen levert Duitsland de grootste bijdrage en Nederland levert zo'n 5 miljard euro aan Griekenland. Bij Hattem is het middendeel van de nieuwe spoorbrug over de IJssel op zijn plaats gehezen. Spoorbeheerder ProRail begon zaterdag met de werkzaamheden. In april volgend jaar kunnen de eerste treinen erover rijden. De Stalenbrug is onderdeel van de Hanselijn, de nieuwe spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regent. Koelt af naar zo'n 5 graden. Ook komende dag is het grijs en regenachtig. Het wordt dan ongeveer